9 uur. Het NOS-journaal. Jan van der Putten. De Israëlische oud-president Katzav is veroordeeld tot zeven jaar gevangenisstraf. De rechtbank in Tel Aviv achter bewezen dat Katzav. verschillende vrouwen heeft verkracht. In 2003 en 2005 heeft hij tijdens zijn presidentschap twee vrouwen verkracht. En eerder was al bewezen dat hij in 1988 ook in de fout ging. Toen was Katzav minister van Toerisme.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 Politici zijn het afgelopen jaar vaker met geweld en de dood bedreigd dan het jaar ervoor. Volgens het politieteam dat zich bezighoudt met bedreigde politici zijn er 201 strafbare bedreigingen geuit. In 2009 waren het er 186. Een derde van de bedreigingen werd via sociale media als Hives en Twitter gedaan.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 Verder waren de centrales berekend op een aardbeving... met een kracht van maximaal 8,3 op de schaal van Richter... terwijl de beving nu een kracht had van 9. De gegevens staan in een rapport van de exploitant van de kerncentrale... waarover een Japanse tv-zender bericht heeft. Door de ramp vielen de koelingen in de reactors uit. De twee centrales staan 10 tot 13 meter boven de zeespiegel. Ze waren berekend op een tsunami van maximaal 5,7 meter hoog. Japan probeert al dagen met mannenmacht... de koeling van de reactors weer op gang te krijgen. Dan het weer nog. In het noorden eerst nog bewolking, verder overal zonnig. Het wordt 11 graden op de Wadden tot 15 à 16 in het binnenland. Morgen opnieuw zonnig, nog wat warmer. De dagen daarna minder zon en wat frisser. ANWB Verkeersinformatie op de A2 Maastricht richting Eindhoven... tussen Urmond en Born, 5 kilometer door een ongeluk. De weg is wel weer vrij. A12 Arnhem richting Utrecht tussen Veenendaal West en Maarsbergen, 3 kilometer. A28 Zwolle richting Utrecht tussen Amersfoort, Vathorst en Leusden Zuid, 8 kilometer. En op de A67 Venlo richting Eindhoven tussen Asten en Geldrop... 5 kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrij.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 en Lara Rensen. Goedemorgen, het is vier minuten over negen. De brief is er over die evacuatieactie die mislukt is in Libië. Er zijn vooral veel vragen over gebleven. Wij zijn benieuwd wat nou de politieke gevolgen zijn van die brief. Gaan we het zo over hebben? Over gevolgen voor heel iemand anders? Gaan we naar Israël. De gevolgen voor Moshe Katsav zijn niet mis. Zeven jaar cel heeft hij gekregen, de oud-president van Israël. In december was hij al schuldig bevonden aan verkrachting. En vanochtend heeft hij zijn vonnis gehoord. Onze correspondent in Israël, Sander van Hoorn. Sander, zeven jaar is dat volgens verwachting? Uh, dat is wel aan de hoge kant. Het kon alles zijn uh, van een voorwaardelijke straf. Hè, als de rechters bijvoorbeeld hadden gevonden... dat hij al te veel in de publiciteit uh, veroordeeld was geweest... en dat hij uh, daardoor minder zwaar bestraft had moeten worden. Dat had ook ietsje meer kunnen zijn, maar ze zitten wel aan uh, de bovenkant. Uh, de richting die ging al een beetje op omdat ze dus unaniem waren... in hun veroordeling in december, je zei dat al. Dus de verwachting was wel dat hij echt een gevangenisstraf zou krijgen. Zeven jaar is het nu uh, geworden, dus ik denk dat hij daar zelf vooral heel erg teleurgesteld over zou zijn... omdat hij altijd ontkend heeft. En er was ook een eerdere uh, discussie om het uh, op een akkoordje te gooien... met justitie, hè, dat hij uh, schuldig zou pleiten. Dat heeft hij toen afgewezen. Kennelijk had hij toch wel zijn uh, hoop erop gevestigd... dat hij vrijgesproken zou worden. Nou, verre van dus. Toch wel bijzonder, hè? Een president die veroordeeld wordt. President ja. van Israël. Moet hij nu echt fysiek de cel in? Uh, nou, er is nog een hoger beroep mogelijk, net zoals in Nederland. En uh, Er bestaat de kans dat hij, zolang dat hoger beroep gaat lopen... dat hij niet de gevangenis in hoeft. Maar uh, de kansen, heb ik begrepen uit de kranten... die uh, zijn niet zo groot dat hij dat beroep gaat winnen. Dus ja, de kans dat hij uiteindelijk die gevangenisstraf gaat uitzitten... die, die is wel degelijk aanwezig. En ook weer in die kranten uh, berichten dat de gevangenis de, zich daarop voorbereidt. Bijvoorbeeld camera's ophangt in zijn cel. Omdat uh, daar de gedachte is... ja, de val van president van Israël naar een gewone gevangenis... Gevangene, die is wel heel erg groot. Dus meneer zou zich bijvoorbeeld van zijn leven kunnen gaan uh, beroven. Maar ook nog iets anders. Ja, als je erover na gaat denken, klinkt het allemaal logisch. Uh, hij heeft natuurlijk als president over gratieverzoeken moeten besluiten. Hij heeft hij dus ook afgewezen. En diezelfde meneer en mevrouwen van wie hij dus heeft gezegd... jij moet in de gevangenis blijven, ja, daar zit hij dus zometeen naast. Zeg, toen, hij, uh, toen het allemaal bekend werd hè, en ook voor de rechter moest komen... toen was hij zelfs ook nog, uh, nog president. De, toen ja. was het natuurlijk groot nieuws. Hoe is het nu in Israël? Is dit nog... Uh... Nog steeds groot nieuws. Bedoel, ja, natuurlijk. Ja, de val van president naar gevangenen. Ja, het is, het is iets wat tot een verbeelding spreekt. Maar toch ook om een andere reden. Hè? Uh, Israël is, is een, een, een land waar het machismo uh, toch heel erg belangrijk is. Waar uh, verhalen over seksuele intimidatie, verkrachting, uh, legio zijn. Bijvoorbeeld ook in het leger. En dat iemand veroordeeld wordt voor verkrachting... voor misbruik van zijn positie als president en daarvoor als minister. Ja, dat geeft toch een heel duidelijk teken. En daarom zag je dus ook uh, de vrouwenbeweging... Uh, voor het, uh, het gerechtsgebouw staan vanmorgen. Hopend natuurlijk op die gevangenisstraf. Want het signaal volgens hen moet duidelijk zijn naar de mannen in Israël. Je hebt, in welke positie je ook bent... met je handen van vrouwen af te blijven. Onze correspondent in Israël, Sander van Horen... over de veroordeling van oud-president Katzaf. Dan naar de brieven. hadden het... Al even over de evacuatie van een Nederlandse ingenieur uit Libië mislukte, doordat het regime voorkennis had. Zo vermoedt het kabinet. De komst van de marinehelikopter op 27 februari, op die ene zondag, op het strand van Libië, was bepaald geen verrassing. En daardoor werd de bemanning gearresteerd. Dat schreef het kabinet gisteravond aan de Tweede Kamer. Nou, we hebben inmiddels de oppositie gesproken. Die vindt dat de brief meer vragen oproept dan beantwoord. Dus verslaggever Wilco Boom, weten we nou alles? Ik denk het niet. De brief die zet een aantal feiten op een rij, maar beschrijft uiteindelijk meer dan niet verklaard. Het is bijvoorbeeld volstrekt onduidelijk hoe die Libiërs nou wisten van de komst van de helikopter. Hadden ze radiosignalen afgetapt of telefoongesprekken? Of hebben ze die helikopter misschien gewoon horen en zien aankomen, want die dingen maken herrie. En ook is het een raadsel hoe die Zweedse mevrouw daar plotseling op het strand kwam. Hoe kon het nou dat haar zoon uit Zweden belde met de mededeling... maar ga snel naar het strand, want dan kun je mee. Van wie had die zoon die informatie? Ook dat is nog volstrekt onduidelijk. En die Nederlandse militairen wisten ook helemaal niet dat ze die Zweedse moesten meenemen. Dus er zijn echt nog heel veel vragen te beantwoorden. Ja, en dan, Wilco, is vast ook niet vastkomen te staan dat dit de enige manier was om die Nederlandse ingenieur daar weg te krijgen. Nee, dat is ook zo'n element. Misschien was het wel de enige manier, maar dat, duidelijk is het niet. Hè. De man heeft eerder een gewone vlucht aan zich voorbij laten gaan. Hij wilde zelf aanvankelijk helemaal niet weg. En pas op het laatste moment, toen er bij zijn bedrijf mensen door de politie waren mishandeld, toen werd kennelijk de grond te heet onder de voeten. Toen moest hij weg in opdracht van zijn werkgever, wilde uiteindelijk zelf ook wel weg. Ja, en toen moest Defensie het dus gaan opknappen. Dus ook daarover valt nog wel meer te zeggen, denk ik. Mm, wat betekent dit uiteindelijk, denk jij? Ja, de ministers schrijven in hun brief aan de Kamer letterlijk dat het kabinet de mislukking voor zijn volledige verantwoordelijkheid neemt. Hm. Ja, dat kunnen ze natuurlijk ook moeilijk anders, want het kabinet is politiek verantwoordelijk. Maar het is wel goed om vast te stellen, ze kiezen voor de verdediging, dus een verdediging in gezamenlijkheid. Maar het besluit is uiteindelijk genomen in een soort kernkabinet van premier Rutte, de vice-mp Verhagen. En de ministers Roosentaal en Hillen, die zijn dan weer met z'n vieren weer iets meer verantwoordelijk. En uiteindelijk is minister Hille van Defensie verantwoordelijk voor de... Uitvoering. De, bij buitenlandse zaken zitten meer de aanvoerders, bij Defensie de uitvoerders. Dus de politieke verantwoordelijkheid voor wat er mis is gegaan op dat strand van Sjetten... die ligt uiteindelijk bij Hans Hille van het CDA. Is dat helemaal eerlijk? Zou hij ook nog niet de opdracht van nog hoger hand kunnen hebben gekregen? Nee, zo werkt dat niet. Dat is uitgesloten. ministers zijn in Nederland gelijkwaardig. Ook de premier kan niet zomaar een opdracht geven aan een andere minister... En minister Hillen is politiek verantwoordelijk voor wat er bij de krijgsmacht gebeurt. Hè? Als het goed gaat, maar ook als het misgaat. Het is niet zo, juist omdat Hiller verantwoordelijk is, dat anderen hem kunnen dwingen. En als Hiller nu had gemeend dat het te gevaarlijk was geweest, dan had hij het moeten blokkeren. En dan was het ook niet doorgegaan. Maar dat is niet gebeurd. En dus is hij als eerste aanspreekbaar op wat er fout is gegaan. En ja, in de Tweede Kamer zal dus, zeker door de oppositie, eerst en vooral naar minister Heerle worden gekeken. En durf jij dan al verder te kijken? Zou hij, uh, ja, er zijn natuurlijk nog veel vragen te beantwoorden, maar zou hij moeten vrezen voor zijn positie? Nou, zo vaart loopt het voorlopig niet, denk maar ik. Maar er ligt nog wel meer op zo'n bordje, hè? Ja, dat wel, maar in deze zaak loopt het denk ik voorlopig niet zo vaart. Uh, de oppositie heeft natuurlijk wel heel veel noten op haar zang. Dat hebben we vandaag ook gehoord in, uh, in onze uitzending. Maar daar is die oppositie ook een beetje voor opgericht. En alleen als de regeringsfracties en de PVV uh, willen laten vallen... Ja, dan heeft hij een serieus probleem. Uh, maar uh, in die richting zijn er voorlopig nog geen aanwijzingen. Oké, okay. dankjewel, je wel, uh, Wilko Tien over negen geweest, dit is het NOS Radio 1-journaal. Dan naar Libië zelf. Voor de derde nacht op rij zijn strategische doelen van de Libische leider Gaddafi... bestookt door de internationale coalitie. Bij de luchtaanvallen zouden onder andere gebouwen in de buurt van de residentie van kolonel Gaddafi in Tripoli zijn geraakt. Volgens getuigen is ook een marinebasis op zo'n 10 kilometer van Tripoli bestookt. Deze libische regeringswoordvoerder meldt dat ook het vliegveld van Sirte is geraakt. Veel mensen zouden daarbij omgekomen zijn. Het is een airport, very Een heel simpel one, want Sirte is een kleine stad. Het was bombarded. And many people were killed, including people I personally know by name. En deze woordvoerder waarschuwt dat de situatie in Libië richting die in Irak gaat, met veel doden in de straten van Tripoli. So, we are expecting to see death on the ground, car explosions, bombs in the streets of Tripoli. It's the story of Baghdad being played again in Tripoli. Honderden Libische families betuigden gisteravond hun steun aan Gaddafi in de buurt van zijn residentie. Appa! God, Gaddafi, Libië en niets anders, roept deze vrouw met een baby op haar arm. Volgens opstandelingen zijn deze families onderdeel van een propagandastunt van Gaddafi... en bedoeld als menselijk schild tegen de aanvallen. Hoe was het dan in Benghazi? Wereldomroepverslaggever Hans-Jaap Melissen is in die stad en meldt dat het rustig is geweest. Ja, het is eigenlijk best wel een rustige nacht, hoewel hier uh, voor de deur af en toe gewoon geschoten wordt. Dat kan soms in de lucht zijn, maar...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 Er zijn ook berichten dat twee bases in Benghazi zouden zijn geraakt, maar dat kan Hans Jaap niet bevestigen. Verslaggever van televisiestation Al Jazeera voorspelt dat de strijd zich vandaag vooral gaat afspelen bij Ajdabiya, stad iets ten zuiden van Benghazi. I think now the rebel forces are moving closer to the town of Ajdabiya further west, which is about 160 kilometers from here. There's been heavy fighting in the last 24 hours, and we understand that uh, government forces are still in control of much of the town, but the rebel forces are closing in slowly, and there's a big fight going there now for. The de, next of days, I think. de troepen van Gaddafi zouden nu nog een groot deel van die stad in handen hebben, maar opstandelingen winnen terrein terug. Ze willen graag doorstoten naar Tripoli, maar krijgen nog veel tegenstand van de troepen van Gaddafi. You know they're meeting stiff resistance because even though some of Gaddafi's armor has been destroyed around Benghazi, he still has a lot more. So the, the council here, the interim council, wants more preemptive strikes by the coalition aircraft. Deze verslag heeft verteld dat de opstandelingen vragen om preventieve aanvallen van de internationale troepen om de burgers te beschermen in steden als Azdabia en Misrata voordat het te laat is. Gaddafi zou met opzet burgerdoelen aanvallen. And he's aimed at, they say, at civilian areas in towns like Asdavia, at Misrata, all these areas. They said that, you know, we can't wait until it's too late. So they're calling for preemptive strikes now. To go one step further, and the coalition uh, attacks are going now. Ja, en dus de opstandelingen willen eigenlijk... dat de internationale coalitie één stap verder zet... dan ze het tot nu toe doen. We dadelijk gaan we even naar Amsterdam... want de stad ontruimt voor het eerst weer kraakbanden. Dus voor het eerst dat dit gebeurt sinds het gerechtshof... een tijdelijke streep door het kraakverbod zet. Straks meer daarover. Eerst naar de snelwegen Erwin de Hart. Ja, op de A2 Maastricht richting Eindhoven staat nog tussen Urmond en Born... vijf kilometer file door een ongeluk, maar de weg is weer vrij. En op de A28 Zwolle richting Amersfoort... tussen Amersfoort-Vathorst en Amersfoort 4 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Oosten. Met de problemen rond de kerncentrale in Japan... dan valt al gauw de naam Tjernobyl. Volgende maand is het precies 25 jaar geleden... dat die kernreactor ten noorden van Kiev ontplofte. Het was de eerste, ernstigste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 We zullen leven, heet het lied van de vakbond voor de invaliden van Tschernobyl. Het Sovjetministeriev SSSR. Как уже сообщалось в печати, на Чернобыльской атомной электростанции, расположенной в 130 километрах севернее Киева, произошла авария. De Sovjettelevisie berichtte pas na een paar dagen over de ramp. En in die paar dagen was de wereld van Vasilii en zijn gezin volledig op zijn kop gezet. Ze woonden in Pripyat. Nog geen twee kilometer van de kerncentrale. Ik... Vasily werkte in de centrale. Zodra hij van de ontploffing hoorde, stapte hij op de fiets. Hij reesde naar de centrale. Hij stak zijn hoofd over de muur en viel flauw. Van de radiatie, weet hij nu. Ik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 Vasily was betrokken bij de ramp met Tsjernobyl, De kerncentrale daar, de reactor die ontplofte. Bijdrage hoorde u van Kiesja Hekster. En die ramp bij Tsjernobyl had natuurlijk grote gevolgen voor de hele wijde omtrek. Ja, zelfs in Nederland, zelfs in Twisk in Noord-Holland kunnen ze zich dat nog goed herinneren, Mark Robin Visser. Ja, uh, Marcel van der Eyck, Zijn vader had hier een melkveebedrijf. Uh, dat heeft u inmiddels overgenomen. U kunt zich nog herinneren wat er toen, uh, toen gebeurde. Ja, inderdaad. De koeien moesten weer op stal en de uh, wintervoorraden moesten weer aangerukt worden. En ze mochten geen uh, vers gras eten. En uh, spinazie werd ook allemaal vernietigd. Ja, want hier in de omgeving wordt ook veel groente uh, ge -ge geteeld. Ja. Bloemkool ook en zo. Bloemkool ook, ja. ja. Van alles eigenlijk. En het voorjaar was natuurlijk net begonnen. Dus het... het voorjaar was net begonnen en de wintervoorraden waren niet heel En uh, nou ja, de koeien moesten weer naar binnen, dus ja. Een keer voorstellen, dat is nog een heel gedoe om als alles net lekker buiten loopt... om uh, dan alles weer naar binnen te halen en weer op winter aan zoom te zetten. Dus ja, dat uh, bracht nog wel wat kosten met zich mee. Maar goed. Ja, dat kost natuurlijk geld. Dat kost natuurlijk weer geld. En dat geeft ook niet. Zijn jullie daar goed overheen gekomen? Nou ja, goed. Wat is goed? <lacht> Kijk, de echte boerin Van de Eijk wordt... Wat... <lacht> daar komt het boeren weer in boven natuurlijk, maar... Zeg, het, is, het is toevallig dat u nu visite heeft. Guido uh, Wolbers van de Universiteit Wageningen is hier. U bent hier om de koeien te bekijken, hoe het met ze gaat. Maar u heeft even een rapport meegenomen... Ja, uh, wat geschreven is naar aanleiding van dat ongeluk in, in Chernobyl. Er staan hele interessante grafiekjes in, aan, in, onder andere over dat gras... en hoe dat zit met die radioactiviteit. Laten we daar zo even over praten. We hadden vanmorgen in de uitzending een stralingsdeskundige van het RIVM... Ronald Smetsers...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 ja, dat is dus uh, duidelijk. En daarom staat er in dat rapport wat we hier in handen hebben... ook zo'n grafiekje over dat gras. Daar zie je een enorme piek. Ja, dus de, je hebt een piek. Eerst moet die wolk die moet hier zijn. Het ongeluk dat was ergens in, uh, eind, eind april. En de, de grafiek die begint op, uh, op 2 mei... dan begint het, uh, het, het, de waarde in het gras begint, uh, enorm op te lopen. Um, en dat is dan ook een, een reden om op 3 mei een graasverbod in te stellen. Dus koeien moeten naar binnen en dat duurt dan tot 9 mei... en dan is de waarde is alweer aanzienlijk gedaald. Hoe kan dat dan? Waar blijft die waarde dan nou zo snel? Omdat, kijk, de koeien die kregen een wintervoer en daar zat natuurlijk niks in. Dus ze kregen gewoon schoon voer. En, en in, het, in het gras, dat gras dat groeit ontzettend, dus er is een bepaalde hoeveelheid radioactieve stof is uit de lucht gevallen. En dat wordt verdeeld over, dat gras dat groeit ontzettend snel, dus dat, dat, dat verdunt op die manier. En, en um, bepaalde dingen die hebben een halfwaardetijd, dus sommige dingen die breken in twee dagen af, sommige breken in tien dagen af en sommige breken in honderd jaar of tweehonderd jaar af. En zo had die ramp in Tsjernobyl 25 jaar geleden dus ook gewoon echt een impact op ons land en op het bedrijfsleven. Hier op de beesten en op alles wat groeit. Ja, ja inderdaad. Ongelooflijk eigenlijk. Ja, ongelooflijk, maar dat was wel zo. En, uh, ja. We hadden er wel mee te maken. En uh, die mensen die nu in Rusland wonen, die hebben er nog elke dag mee te maken. En dat is nog veel erger. En zo gaat dat in Japan straks ook? Nou ja, in Japan kunnen ze net zo gaan verhuizen, want dat heb je totaal geen zin uh, meer. Want daar groeit helemaal niks meer. Ik vind het gewoon zielig voor die mensen. Ze zijn allemaal eigenlijk allemaal. Je mag het niet zeggen, maar ze zijn eigenlijk allemaal opgeschreven. De politiek doet er nog wel lakkennieke over, maar ze doen over een regenbuitje overtrek. Maar zo is het dus niet. Dat zien we dus hier nog wel. En het blijkt dat deze meneer die rapporten ja. hebt en, en vis ziet onder andere blijft het nog langer zitten in de visstand. Dat gaat jaren overheen. Echt een ramp. Ja, dat zijn rampen ja. Dus als we kernenergie gebruiken, dan moeten we wel heel voorzichtig zijn. Ja, dat zeiden we, hadden we ja, vanmorgen al. We op... we de... heel, heel, heel, heel, heel voorzichtig, ja. Al moeten we helemaal op groene energie overgaan. Maar dat gebeurt voorlopig nog niet, denk ik. Daar gaan we het een andere keer over hebben. Ja, dat is prima. Heren, bedankt. Groeten ja. uit Twisk, waar het gras groen, vers en ook weer gezond is. Ja. Voor zover ik ben geïnformeerd. <laughs> En dat geldt niet voor Japan. Daar is onder andere bekend geworden dat de omgeving, in de omgeving van de kerncentrale van Fukushima, 1600 keer de normale hoeveelheid radioactieve straling is gemeten. Experts van het Internationaal Atoom- en Energieagentschap hebben proeven gedaan op 20 kilometer afstand van die centrale en dat daar gemeten. En ook de Wereldgezondheidsorganisatie maakt zich zorgen over het voedsel dat uitgeleverd wordt, uitgeëxporteerd wordt uit Japan. Vijf en half tien is het. Een 63-jarige vrouw is gisteren uh, bevallen van een dochtertje. Gezond dochtertje, dat wel. Megan heet ze. Maar naar aanleiding van dat geval is de discussie wel weer opgelaaid... over de leeftijd van een vrouw die een IVF-behandeling mag ondergaan. Deze vrouw werd geholpen door de omstreden Italiaanse arts Antinori... die twintig jaar geleden begon met IVF bij vrouwen in de menopauze. Verslaggever Matthijs van der Wiel sprak in Rome met Antinori.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 We moeten welwillend zijn naar wie een kinderwens heeft.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 Luid. Zijn Nederlandse collega's moeten eens dus naar de wetenschappelijke feiten kijken. Bij een goede screening zijn de risico's ongeveer dezelfde als bij jonge vrouwen. Het limiet kan niet alleen chronologisch zijn.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 Riban ideeën dus in Nederland. Zegt professor Antinori. Verslaggever Martijn van de Wiel sprak met hem. En uh, Antinori heeft dus de vrouw geholpen die bevallen is van een dochter. U vindt een interview met deze Tineke Geesink. Uh, 63 jaar is ze op onze website. nos.nl. .no. Bijna half tien, einde van dit NOS Radio in Journaal de Caro. Gaat verder op Radio 1 met Goedemorgen Nederland. Goedemorgen Sven Kokkelman. Dag Marcel, goedemorgen. De bezuinigingen op het UWV leiden tot rampen voor werkzoekenden... zegt René Paas, die is chef sociale diensten en die is bij ons te gast. Verder, hij wordt verdacht van omkoping mijn-eet en faillissementfraude. Niet René Paas, wel zakenman Joep van der Nieuwenhuizen. Zijn biograaf die volgt de rechtszaak op de voet en doet verslag. En goed nieuws, de economische groei valt iets hoger uit... zegt het Centraal Planbureau in de Ramingen 2011... 2012. Daarover gaan wij doorpraten zo meteen in. Goedemorgen Nederland. Eerst nu het nieuws van half tien. Hier is Jan van der Putten. Radio 1, het NOS journaal. De vroegere president van Israël, Motje Gatsaf, is veroordeeld tot zeven jaar cel. Hij is schuldig bevonden aan verkrachting tijdens zijn presidentschap. verkrachten Gatsaf twee vrouwen en ook in de jaren 80 pleegde hij een seksueel delict. Minister De Jager vindt het een zeer goede stap dat de ING-top afziet van hun bonus- en salarisverhoging. Vorige week ontstond ophef toen bekend werd dat topman Hommen een bonus zou krijgen van ruim 1,2 miljoen euro. In Amsterdam is de politie bezig met de ontruiming van 11 kraakpanden. En dat is voor het eerst sinds de rechter tijdelijk een streep zette door het kraakverbod. Sindsdien is de procedure verbeterd en nu kan er weer ontruimd worden, zegt het OM. En politici zijn het afgelopen jaar vaker met geweld en de dood bedreigd... dan het jaar ervoor. Volgens het politieteam dat zich bezighoudt met bedreigde politici... zijn er 201 strafbare bedreigingen geconstateerd. En in 2009 waren dat er 186. En dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. ANWB Verkeersinformatie op de A12 Utrecht richting Den Haag. Is een ongeluk gebeurd. Tussen Knoop en Prins Klausplein en Den Haag Bezuidenhout... staat twee kilometer file, zijn twee rijstroken dicht... Op de A16 Rotterdam-Breda tussen Zevenbergse Hoek en Knoopensonsil 2 kilometer door een ongeluk en de linkerrijstrook dicht. A58 Vlissingen richting Bergen-op-Zoom tussen afrits Schravenpolder en de Vlakentunnel 3 kilometer. En de andere kant op bij de Vlakentunnel 4 kilometer file. Dit is Radio 1. Goedemorgen Nederland. Sven Kokkelman. Bezuinigingen op het UWV zijn rampzalig, zeggen de managers van de sociale diensten. Hongarije stemt over een nieuwe nationalistische grondwet. De economische groei valt iets hoger uit, zegt het Centraal Planbureau en het ochtendhumeur van Ton Kas. Het is twee minuten over half tien. Dit is Caro. Goedemorgen Nederland. Roy Herkens is vanochtend in Nijmegen. Hoewel de Nederlandse economie weer wat aantrekt, zit de bouw nog altijd in een neerwaartse spiraal. Toch bouwen de bouwvakkers in Spee hierdoor aan een 18 meter hoge duurzame uitkijktoren. Reacties en vragen kunt u kwijt op goedemorgen Als gevolg van de kabinetsbezuinigingen snijdt het UWV nu fors in de zogenaamde werkpleinen. En dat is rampzalig, zegt DIVOZA, dat is de vereniging van managers van sociale diensten. Want uiteindelijk zal dit de samenleving alleen maar veel meer geld kosten. René Paas van DIVOZA, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom gaat het ons allemaal meer geld kosten? Nou, je hebt in de sociale zekerheid slim bezuinigen en dom bezuinigen. En dit Sli is? Dit is het geval dat je dom bezuinigen. Namelijk Want? dat je de kansen van mensen om uit de uitkering te komen... Ja. dat je die kleiner maakt. Het meeste geld in de sociale zekerheid gaat om in de uitkeringen. De uitkeringen zelf. Ja. Dus als je, dan, een... als je dan gaat snijden in het geld dat je nodig hebt... of in de voorzieningen die je nodig hebt... om weer uit je uitkering te komen... dan kost dat uiteindelijk de samenleving heel veel geld. En dat is nog niet het ergste. Ja. Het zijn die werkpleinen... Dat zijn een soort van ontmoetingsplaatsen, zal ik maar zeggen... tussen werkzoekenden en mensen die een baan in de aanbieding hebben. Werkpleinen zijn een jaar of drie oud. En dat zijn de plekken waar gemeenten en UWV-werkbedrijf samenwerken... om mensen die een uitkering hebben, hetzij een WW-uitkering... omdat ze netwerkloos zijn, hetzij een bijstandsuitkering... zo snel mogelijk weer aan werk te helpen. Dus het maakt niet zoveel meer uit wat precies de wet is die ze daar uitvoeren... wat voor soort uitkering je hebt. Het enige motto op een werkplein is zo snel mogelijk aan de bak. En werkt dat? Ja, dat werkt behoorlijk goed. Wat zijn... is behoorlijk goed? Nou, er zijn, uh, Als je praat over de WW, dat is wat het uh, UWV doet... dan zie je dat de, weg de meeste WW'ers vrij snel weer een baan heeft. Binnen hoeveel tijd? Uh, het gaat heel erg om de eerste maanden. Als je werkloos wordt en je hebt na, de eerste, na het eerste half jaar nog geen nieuw werk... dan heb je reden om je zorgen te maken. Ja. Met andere woorden, die werkpleinen die, uh, zijn dus een succes... Toch gaat daar nu het mes in, het UWV gaat daarop bezuinigen. Ja, waarom? Het UWV kan niet anders, want het kabinet heeft gezegd... ja, we moeten bezuinigen, ook op de sociale zekerheid. Ja. Dus um, we gaan vijf, zeshonderd miljoen, een beetje afhankelijk van hoe je rekent... weghalen bij het UWV. Ja. Er uh, is maar één manier waarop het UWV dat kan doen. Dat is zeggen, nou, dat betekent dat wij moeten gaan snijden in de dienstverlening. Joop ja. Lindhorst, de baas van het UWV... Ja. die zei in zijn nieuwjaarstoespraak... ja, we gaan dus weer een uitkeringsfabriek worden. Ja. Dat is heel slecht nieuws voor iedereen die een uitkering heeft. En ook heel slecht nieuws voor Nederland. Want dat betekent dat veel meer mensen in die uitkering blijven hangen. En dat we dat dus met z'n allen uit de belastingmiddelen moeten gaan uh, financieren. Ja. Ja. Er staan op dit moment zo'n uh, 500.000 mensen ingeschreven als werkzoekenden. Uh, ruim de helft daarvan is uh, 45 jaar of ouder, die zullen voortaan online op zoek moeten naar een baan. Wat is daar nou erg aan? Nou, als je het kunt, is het niet erg. Uh, en als je jezelf goed kunt helpen, moet je jezelf vooral goed Iedereen helpen. Iedereen kan toch een beetje googelen tegenwoordig. Ja, uh, Als je uh, de ervaring is dat het niet zo is. De inspectie van de minister, de inspectie voor werk en inkomen... Ja. heeft een rapport over e-dienstverlening gemaakt... Ja en die zegt eh, dat e-dienstverlening lang niet voor alle groepen geschikt is. Dan hebben ze het speciaal over die mensen die niet zo handig zijn met computers... en daar niet zelf de weg in weten. Wetenschappers zeggen, dit is om te beginnen een systeem dat Europees nog niet is getest. Dus het is wel een hele stevige aanname dat dat beter gaat werken. En eh, het andere is dat als je bijvoorbeeld eh, uit de bouw komt en eigenlijk iets anders zou moeten, of uit de metaaltechniek komt... en eigenlijk iets anders zou moeten, ja. dan kom je zelf meestal niet op die gedachte. En tegen de tijd dat je die gedachte hebt, is het te laat. Ja, goed. Maar toch staan de werkgevers best te juichen bij het idee... om het allemaal digitaal te doen. Ja, dat is de ene helft van het voorstel. Dat is prima om uh, de digitale dienstverlening beter te maken. Ik ja. uh, denk dat iedereen staat te juichen bij via het internet wat via het internet kan. Ja. En natuurlijk kun je daar ook wel op bezuinigen. Ja. Uh, als je van de andere kant gaat redeneren... u komt in principe niet meer in aanmerking voor andere ondersteuning... dan een paar e-mailtjes na een paar maanden... Ja. Uh, dan uh, betekent dat voor een heleboel mensen dat ze zichzelf achteraf waarschijnlijk niet gered blijken te hebben... en dat ze dus uiteindelijk in de bijstand gaan komen. Juist, dus mensen hebben meer behoefte aan begeleiding, zal ik maar zeggen. Dat gaat op die merkpleinen. gaat dat makkelijker dan als je dat thuis achter de computer doet. Zegt ja, we het hebben het niet doen. voor niks in de afgelopen tijd vele miljoenen... Ja. heel veel energie gestoken ja. in iets wat heel moeilijk is. De samenwerking ja. tussen het UWV en gemeente. Ja. Dat deden we om klanten beter te kunnen helpen ja. aan werk. Ja. Wordt het kind, het kind met het badwater weggegooid, zoals dat dan in Den Haag heet? Ja, nou goed, kinderen en badwater... Uh, ik denk dat, uh, dat je veel slimmer kunt bezuinigen dan op deze manier. Hoe dan? Door ervoor te zorgen dat men minder mensen afhankelijk worden van een uitkering. Ja, en hoe doe je dat dan? Nou, er zijn een paar manieren waarvan er één zelfs in de maak is. Het kabinet heeft aangekondigd... er komt één regeling voor de onderkant van de arbeidsmarkt... Ja. Mensen gaan werken naar vermogen. Ja. We zijn op dit moment aan het onderhandelen met het kabinet... of dat ook een beetje onder fatsoenlijke voorwaarden kan. Uh, dat loopt stroef, maar ik heb de hoop nog niet opgegeven. Maar er is ook iets anders. Uh, als werklozen, WW'ers... straks zo weinig te verwachten hebben van het UWV... Ja. dan moet je je, denk ik, als politiek is... in volle ernst gaan afvragen... Ja. of je de... Het ontstaan van de werkloosheid, het begin, de WW... of je dat niet veel beter in handen van werkgevers en werknemers kunt geven. En net als bij de ziektewet kunt zeggen... ja, um, het loont om te investeren in je personeel... want anders zit je nog een tijdje aan de kosten vast. Zegt u daarmee met zoveel woorden... schaft dat hele UWV dan maar af en draagt het over aan de polder? Um, het UWV, als het UWV een uitkeringsfabriek is geworden... dan ja. zal de polder ook de behoefte hebben aan een uitkeringsfabriek. En we ja. moeten eens even nagaan waar ze dat het beste kunnen kopen... Ja. Um, wat ik eigenlijk zeg is, zorg ervoor dat je aan de voorkant gaat investeren in mensen. Voorkom werkloosheid. Uh, steek daar ook desnoods ja, dat, wat geld in. Want maar, dat geeft, iedereen? Dat ja, maar dat levert ontzettend veel geld op. Ja, maar dat wil iedereen. Dat wil misschien wel iedereen. Maar als je kijkt wat er nu gebeurt... Ja. dan zie je dat er weinig wordt geïnvesteerd in het voorkomen van werkloosheid. Hoe doe je dat? Door scholen? Door ervoor te, ja. te zorgen dat ja. mensen klaar zijn desnoods voor een ander werk. Ja. Dat wordt helemaal niet gestimuleerd. Ja. En dat het begin van de werkloosheid, ja. dat dat nu... Uh, uitsluitend nog is het krijgen van een beetje e-dienstverlening en een uitkering. Dat is te weinig. Goed. Wat moet het kabinet doen? Nadenken over hoe je meer mensen aan het werk krijgt. En, uh, uh, en daarop vooral gaan investeren. Ja. Uh, en nog even heel goed nadenken of ze niet het kind met het badwater weggooien. Of ze niet. Uh, Die werkpleinen moeten eigenlijk of gewoon de, blijven de, blijven bestaan. Of ze u. dat wat ze nu heel snel aan het bezuinigen zijn, niet ja. straks, dat ze daar niet straks een veel grotere rekening voor gepresenteerd krijgen. Goed. Uh, want hoe groot is die rekening? Is daar iets van te zeggen? Er is nu nog niks van te zeggen, want we moeten nog beginnen met deze eerdienstverlening. Um, met maar een ik, andere maar, woorden, maar ik ga ervan het uit, uit diepen. Ik ga ervan uit dat de uh, schade geweldig groot is. Het is een schot in het duister. René Paas van Divoza, ik dank u wel. Graag gedaan. Ranking de nieuws. De vraag van vandaag. Vandaag dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Japan heeft de verkoop van spinazie uit de omgeving van Fukushima verboden... omdat er te hoge concentraties radioactiviteit in zitten. Tijdens de ramp met de kerncentrale in Tsjernobyl mochten we in Noordwest-Europa ook geen spinazie meer eten. Waarom juist deze groente? Het antwoord komt van stralingsdeskundige Clarissa Nienhuis. Het is niet toevallig. Uh, dat heeft precies dezelfde reden... Als er in een, uh, een kernreactor brandstofstaven stuk gaan of smelten... dan komt daar radioactief jodium uit. En dat uh, komt in Japan nu ook naar buiten. Uh, spinazie is een plant die heel snel groeit. Um, uh, het heeft uh, hele dunne plaatjes. En om die reden neemt het heel veel materiaal uit de lucht op... En bovendien, als je spinazie maakt, uh, iedereen weet dat je dan een hele volle pan op het uh, vuur zet... en er blijft er een heel klein beetje over. Dus je eet er ook nog relatief veel van als je spinazie eet. Nou, dat maakt uh, samen dat spinazie van alle groentes die buiten gemaakt worden... Uh, uh, het meest uh, snel radiativiteit opneemt. Al dus Clarissa Nienhuizen die is stralingsdeskundige. Heeft u ook een vraag bij het nieuws, mailt u ons dan vooral naar Goedemorgen Nederland... at voor uw minuut Ranking the News. Dan gaan we nu terug naar Nijmegen. Terug naar Roy Heerkens. Ja, Zes meter hoog is hij, de Landmark. Er wordt getimmerd, gezaagd, er worden steigers gebouwd door zes jonge bouwvakkers in Spee. Eén van die bouwvakkers in Spee, dat is Patrick. Ja. Vind je het leuk? Ja, ik vind het zeker leuk, ja. Vooral met het weer nou erbij. Uh... Ja, lekker, zonnetje. lekker zonnetje, niet verkeerd. Ja. Maar jij wil ja. graag bouwvakker worden? Ja, zeker weten. Tempelman, ja, dat is het liefste wat ik wil doen. Uh, lekker in de bouw, onder ja. de mensen ook. Ja, het is crisis in de bouw. Is het ja. wel een verstandige keus? Uh, ja, om nou ergens gaan solliciteren is niet echt een verstandige keus. Maar daardoor is het project er nou, voor jongeren dus ook. Dat jongeren weer een kans krijgen om in de arbeidsmarkt te komen. Om dus ook weer uh, ja, een vak uh, te kiezen, zeg maar. Ja, maar als je nou klaar bent met dit project, dan is het nergens een baan voor je. Nee, dat is moeilijk, ja. Dus dan moeten we ook maar weer kijken hoe dat lukt. Maar ik heb in ieder geval de papieren dan, die ik sowieso nou niet heb kunnen behalen. Door de crisis ook. Dus... Er een straaljager overgevlogen. Een duurzame uitkijktoren in de Vienhexwijk de Waalsprong. Zes jongeren op een bouwplaats tussen de 18 en 27 jaar oud. En zij bouwen die toren in een half jaar. Pepijn, bedenker en ontwerper van de toren. Voor u is het ook een werkgelegenheidsproject, hè? Ja, in feite wel. Ja, het is, uh, Royal Haskoning heeft uh, vorig jaar uh, ons aangenomen, Koen en mij, collega. ...om te bedenken van nou ja, wat, wat zou je nou kunnen doen om dat weer een beetje een impuls te geven. We hebben eerst gekeken of dat we jongeren gewoon in de sector uh, kwijt konden. Maar ja, dat bleek gewoon geen werkgelegenheid. Um, dus toen is dit project bedacht om, uh, om gewoon uh, wat, wat timmerjongens uh, weer uh, werkervaring op te laten doen. Ja, om ze weer een vak te leren. Terwijl de Nederlandse economie weer wat aantrekt, zit de bouw nog altijd in een neerwaartse spiraal. Hè? De omzet in de bouwsector is vorig jaar met 9% gekrompen. Ja. Dat is een probleem, want is er straks al werk voor deze jongeren? Uh, ja, de prognose is voor dit jaar dat we uiteindelijk zeg maar, rond, de, rond de nul belanden voor de hele bouwsector. En uh, het eerste wat verwacht wordt dat aantrekt is, uh, is de woningbouw. Dus er zijn heel veel projecten die ontwikkelaars eigenlijk op de plank hebben liggen. Die ook door het vergunningentraject heen zijn. En uh, die kunnen zometeen gebouwd gaan worden. Dus, ja. Ja, langzaam krijgt het negenhoekige uitkijktoren vorm. Hè. Hij wordt 18,5 meter hoog. Zal hoofdzakelijk bestaan uit gebruikt bouwmateriaal, sloophout, heb ik al uh, veel, veel zien liggen hier. Is dat het belangrijkste materiaal voor de toren? Dat is het belangrijkste materiaal. Wat we, wat we wilden was, uh, ja, goed, de, de Waalsprong heeft een, een duurzaamheidsambitie. En uh, we wilden daar graag uh, ja, iets meer mee dan alleen uh, wat, wat zonnepanelen op het dak. Dus we hebben gekeken, van, nou ja, kun je ook echt alle bouwmaterialen of zoveel mogelijk bouwmaterialen betrekken uit, uh, uit uh, ja, wat, wat al gebruikt is. Ja, de toren staat midden in een nieuwbouwwijk. Hè? Dus veel, de... veel materiaal ja. over... Ja. Nou, dat komt niet hier direct uit de wijk, maar uh, dat komt uit een oude, oude aardappelloods. En uh, ja, we hebben dus de, de hele dakkap eigenlijk uh, ge gebruikt om zo meteen die toren van, uh, van te bouwen. Is dat eigenlijk een kostenbesparend alternatief werken met gerecycled materiaal? Want het moet ook allemaal weer ja. uit die oude voorzieningen gehaald worden? Nou, het is, de kwaliteit is op zich goed. Uh, uh, dus het zou kostenbesparend kunnen zijn. Maar het enige waar je mee zit is je, je, je toevoer, zeg maar. Dus uh, er is geen, er is geen uh, uh, hoe zeg je dat, opslag... Uh, plek uh, waardoor je geen constante aanvoer hebt. Dus als een sloopproject uh, stil ligt... en dat wat in de stek van het sloopproject staat zeg maar, kan niet geleverd worden... dan heb je in één keer een vertraging zeg maar, voor je eigen bouwproces. Dat is een beetje het probleem dat we hier ook hebben gehad. Oké, okay, nou, dus dat is nog een probleem, de aanvoer van materialen. Voor de bouwende jongeren hier is de toren dus bedoeld... als een werkervarings- en educatieproject. En ze krijgen feitelijk les in duurzaam bouwen. Leermeester Alfons Angel die heeft uh, de zes jongeren hier... Onder zijn hoede. Wat is het belangrijkste dat u ze geleerd heeft? Nou, het belangrijkste is uh, vanaf het uh, fundering. Hè, dat uh, ja, die jongens uh, kunnen meekrijgen. Hoe je een bouwwerk aanzet. En uh, ja, je ziet de fundering die staat al. De staal die staat. En uh, beetje bij beetjes leren ze het. Het ja, is dus kommer en kwel in de bouw. Hè, de omzet, ik zei het al. Hè, 9% gekrompen vorig jaar. Ja, waar leert u ze het nog voor? Want straks hebben ze geen baan. Nou, ik denk dat die jongens straks wel een baan hebben. Want kijk, uh, in het verleden. Is, uh, is het altijd zo met de bouw, dat de bouw keldert en het komt weer bij. Hè? Dus die jongens zijn vrij jonge jongens. Die hebben nog veel mee te gaan, ja. denk ik. Dus, U heeft er al een paar meegemaakt? Ik, nou, een paar crises in de bouw? Ja. Voor mezelf wel. Dus daar, ik, ik praat gewoon uit ervaring, voor mezelf. Dat ik uh, zeg maar, uh, twee jaar thuis moet zitten, maar ik, ik ga gewoon aan de werk doen. In de interieurbouw, dat is ook. Hè? Dus ze hoeven niet alleen maar de grote bouw aan te pakken, maar... Kijk, als ze hier de basis hebben, kunnen ze gewoon gelijk doorsturen naar de interieurbouw. Het hem timmerwerk. Ja, dat is altijd werk in de bouw. Nou, tot slot eventjes, wat voor bestemming krijgt de toren als hij straks af is? Ja, we proberen eigenlijk zoveel mogelijk uh, partijen bij, bij die toren te betrekken. Dus er zijn ontwikkelaars in het gebied die kunnen een woningaanbod uh, laten zien. We proberen met een uh, stichting van kunstenaars er een, een project aan de binnenkant uh, dus voor het interieur van te maken. Er kan een buurtbarbecue gehouden worden of een openluchtbioscoop. Er, zijn van alles, er is van alles denkbaar en alle input is ook welkom, zeg maar. Oké, okay, dus de toren krijgt de centrale functie hier in de nieuwbouwwijk. In, in de wijk, precies. En natuurlijk als eerste, in eerste instantie het uitzicht over de landschapszone. Ja. Het uitzicht over de landschapszone. Veel succes. Ja, dankjewel. Hoi hirkens was dat. Straks, Hongarije stemt over een nieuwe nationalistische grondwet. Eerst nu het goede nieuws. Positief News Network. Nou, de kou is uit de lucht, hè? Nou, wij hebben. Uh, een, uh, al een, een paar maanden geleden hebben wij een aantal dingen uh, gesignaleerd. Dat wij vonden dat er eigenlijk te weinig. Uh, ja, eigenlijk activiteit vanuit Twente Twentse Wellen werd ondernomen. om uh, uh, de Twentse taal en de Twentse cultuur uh, in, uh, in de benen te houden. Ja. En uh, nou, toen wij bij elkaar aan tafel zaten. Uh, toen, uh, ja, toen, toen bleek dat. Uh, dat er, ja, dat er wel meer mogelijk was dan dat, uh, dat er meer, meer initiatieven dus werden en dat er toezeggingen werden gedaan van dit gaat er gebeuren. En waarvan wij zeiden van ja, dat is inderdaad, uh, daar zijn we blij mee. Daar kunnen we wel op mee. Ze hebben eigenlijk gezegd, ja, meneer Dannenberg, we gaan ons wel inzetten voor uh, de Twentse taal. Hallo? <laughs> nee, huh. Ik vond het zelf geen vraagteken, maar ik dacht even, ik. Hey, uh, nee, dat was het, daar stond uh, een vraagteken. ja. Nou, we zijn met deze eerste uitkomst, zijn we, al echt, uh, zijn we echt blij mee. Ja. Nou, hartstikke fijn. Ja. Fijne dag. Oké, okay, dank u. Dag meneer Dannenberg. Dag. Dag. Dag. Tussenbloek. Hoe hebben ze het nou goed gemaakt met u? Door een mooi boeket bloemen te geven. Ja. Ja. Zoiets simpels en dan uh, duurt ja. het maar en duurt het maar. Ja, ja. ja. We hebben ook een heel prettig gesprek erover gehad. Daar heeft men ook heel eerlijk gezegd, dit had zo niet mogen gebeuren. En daar ging het. Dan is het ook, als je dat horen krijgt, is het goed. Ja. En, en als men mij dan een boeketje bloemen aanbiedt, dan vind ik dat prettig. En dan zeg ik, oké, okay, ja, daar wil ik daar wel voor hebben. Ja. Maar ik, ik bedoel, het ging me niet eens om het bosje bloemen. Dus de lucht is geklaard. Nu. Ja hoor, helemaal. En uh, de bloemen, ze staan mooi? Ja, ze staan prachtig. Ja, waar heeft u ze neergezet? In de kamer. In de kamer. In de kamer op, de, kamer, op de salontafel. Oké, okay. nou heel fijn. Goedemiddag. Ja. Gefeliciteerd, hè? Ja, dank u wel. 1,4 meter hoog en 25 kilo weegt hij. Ja, dat is niet normaal meer. Wat een ding zeg. Ja. Waar staat hij? Uh, op de toonbank. Op de toonbank, ja, ja. dat snap ik. Ja. Want, want jullie zijn Europees kampioen Slager geworden. Ja. Ja, en jullie hebben 49 maal een 10 gescoord. Ja, en 1 maal een 9. Ja, wat ging er mis bij die 9? Een, uh, een, een klein plekje wat niet helemaal doorgezoutig was. Een klein grijs plekje in een pek En dan krijg je meteen een 9? Ja, dan krijg je meteen een 9. Ze zijn uh, meedogenloos. Ja, die zijn echt genadeloos. Ja, maar dat, uh, ik zeg, er komt dus ook heel veel uh, bij kijken. En behalve Europees kampioen, ook nog even, en dat is misschien wel belangrijker, de Duitsers verslagen. Nummer 2 tot 10 zijn allemaal Duitsers. Hoe kan dat? Uh, uh, ik denk dat het, uh, het, het worstmakersland bij uitstek is. Ja, en volhouden tot de laatste minuut. De vakmanschap staat daar gewoon ontzettend hoog in het vaandel. Dus straks komen de bussen uit heel Europa naar slagerij Aalpoel. Ja, we zitten eigenlijk niet op de wachten, want we zijn al hartstikke druk. Dus... Ja, het is wel goed zo eigenlijk. Ja, ik vind het wel goed, ja. Dus uh, uh, we maken ons nu eigenlijk al een beetje benauwd, want we krijgen dus wel heel veel publiciteit. Ja. En daar hadden we ons van tevoren nog niet gerealiseerd. Dus, uh... Nou, dan hang ik snel weer op hoor. Dag. Dag!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 Uit nu Room 11 met hey hey hey we gaan naar Hongarije dames en heren want dat staat aan de vooravond van een historische stemming over een nieuwe grondwet leden van de regerende fidesz partij tamboeren er al maanden op op die nieuwe wet en niet voor niks want hij is tamelijk nationalistisch de nieuwe grondwet Henk Hiers correspondent daar goedemorgen goedemorgen waarom is hij zo nationalistisch maar ja, dat, dat is vooral omdat hij uh, de nadruk legt op eigenlijk de, de maatschappijvisie van de regerende partij. Dat is, dat is eigenlijk de nieuwe grondwet, het beginselprogramma van de, nieuwe, van de, van de regerende partij. Ja. Aan de ene kant is hij wel, uh, garandeert hij dus democratie, uh, parlement, uh, parlementair systeem, mensenrechten. Uh, in, die, in die zin is hij Europees, klopt hij. Aan de andere kant zit hij vol met nationalistische en autoritaire trekjes... Uh, hij benadrukt bijvoorbeeld dat uh, Hongarije een christelijk land is, sterker nog. Er wordt de nadruk gelegd op de katholieke traditie. Wat een merkwaardige is, want, uh, want Hongarije heeft ook een heel sterke uh, Calvinistische traditie bijvoorbeeld. En uh, in de geschiedenis was die Joodse bevolking ook uh, buitengemeen belangrijk in de, in de opbouw van dit land. Ja, dat is helemaal weggeveegd. Je ziet het ook in, in elementen als het huwelijk wordt uh, exclusief gezien als een zaak. Dat wordt ook vastgelegd in de grondwet als een zaak tussen man en vrouw, dus het wordt bij grondwet eigenlijk uh, onmogelijk gemaakt. Er uh, zit een passage in over het beschermen van het leven uh, vanaf de conceptie. Nou, dat, dat is een, een opening naar een strengere abortuswetgeving. En Fidesz zegt wel dat ze daar niet aan wil. Maar ja, waarom zet je het dan in een grondwet? Kortom, het, is, het zit vol met dat soort elementen. Ja, en nou is de vraag, uh, gaat die grondwet er ook komen? Uh, die grondwet gaat er uh, vrijwel zeker komen. De, de, uh, het debat begint vandaag... Uh, en op 18 april is er een stemming, uh, de, de finale stemming. Maar de oppositie uh, doet niet mee aan dit debat, uh, doet eigenlijk al maandenlang niet mee aan deze hele discussie. Omdat die eerst garanties wil dat, dat haar minderheidsmening ook een zekere rol speelt. Dat dat, dat, dat een weerslag krijgt. Ja. In die nieuwe grondwet. Ja. En die garanties hebben ze absoluut niet. En dan zeggen ze, ja, dan gaan we niet voor, voor de show meedoen. En vervolgens neemt Fidesz toch precies aan wat ze zelf al van plan was. He, is er geen tweederde meerderheid nodig in uh, Hongarije? Ja, er is een tweederde meerderheid nodig, maar die heeft uh, de regerende partij dus. Ja. Um, en met diezelfde meerderheid leggen ze ook, ook weer in deze grondwet. leggen ze allerlei elementen vast. Die haar macht voor, voor hele lange tijd. Uh, ja, zoals ze hier noemen, in beton gieten. Uh, het beste voorbeeld is het, het constitutionele hof. Uh, dat moet garanderen voor de burgers... dat parlement en regering de, de rechten van de burgers ook, uh, ook uh, waarmaken. Dat constitutionele hof krijgt maar een, een beperkte macht... in deze nieuwe grondwet. En bovendien gaat Fides de voorzitter van dat hof... vanaf nu uh, benoemen voor een periode van 12 jaar. Dus zelfs als Fides de verkiezingen verliest... Uh, over twee of drie jaar dan nog heeft zij uh, de, de, een essentiële maatschappelijke positie in handen. Tot ergens in, uh, in 2022-2023. Goed zo. Dus die regeringspartij wil op die manier zijn macht verankeren daar in Hongarije. Nog drie weken, dan is de stemming. Henk vanuit Hongarije, dankjewel. Straks, dames en heren, het begrotingstekort wordt snel kleiner. Blijkt uit nieuwe ramingen van het Centraal Planbureau. Want het gaat iets beter met de Nederlandse economie. Groeit bescheiden meer. Tot zometeen.